De slag kwam zij voorbij En ze lachte eventjes naar mij Ja de vonk die sloeg toen over En ik was meteen betoverd Zo'n gevoel had ik nog nooit Dus ze verdwenen.